8 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De NS en ProRail werken hard aan het herstel van bovenleidingen... en het weghalen van bomen op het spoor. Vanwege de storm konden er onder meer geen treinen rijden... rond Amsterdam en ten noorden van Zwolle. Op meer dan 25 trajecten lagen bomen, takken en hekken op de rails. Bij Hilversum en Nunspeet reed een trein tegen een omgevallen boom... Op sommige trajecten komt het treinverkeer inmiddels weer op gang. De NS hoopt dat de dienstregeling vanavond... en anders in de loop van morgenochtend weer normaal is. Op de weg zijn er door stormschade vooral problemen bij Rotterdam... en op de A1 bij Muiden. Daar hangen matrixborden los. De storm van vandaag was de zwaarste sinds 1990. Op Vlieland was het een uur lang gemiddeld windkracht 11. De zwaarste windstoot van vandaag werd gemeten op Lauwersoog. Die kwam uit op 152 km per uur. De Russische president Poetin heeft homoseksuele atleten en toeschouwers van de Olympische Winterspelen in Sochi geprobeerd gerust te stellen. Hij belooft dat sporters en publiek zich in februari volkomen op hun gemak zullen voelen. Poetin zei in Sochi dat de stad zich tolerant zal opstellen. De voorbereiding van de Winterspelen wordt overschaduwd door de internationale kritiek op een Russische wet die propaganda voor homoseksualiteit verbiedt.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 ANWB Verkeersinformatie. Het gaat eindelijk de goede kant op op de weg. Alleen bij Amsterdam nog een behoorlijk lange file... van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Diemen-Noord en Muiden nog steeds 5 kilometer file. De wisselstrook is daar nog dicht... omdat de matrixborden zijn losgewaaid. Daardoor ook nog een korte file op de A9... van Amstelveen naar Diemen. Voorknopend Diemen daar ook 3 kilometer. Verder is de A27 van Utrecht naar Almere zojuist afgesloten... tussen de afrit Almere Haven en Almere Hout. Er is daar een, een omgevallen vrachtwagen. Die wordt op dit moment geborgen. En de N31 van Drachten naar Leeuwarden... die is dicht tussen Nijega en Garijp. Heeft ook te maken met een gekantelde vrachtwagen. Waarschijnlijk is die weg rond de 11 uur vanavond weer vrij. Dit is Radio 1...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 Vandaag beginnen we met de psycholoog en leugenspecialist Job Boersma. Dat is straks. Maar eerst gaan we het hebben over het afluisterschandaal van de VS. Vandaag blijkt dat ook de Spanjaarden zijn afgeluisterd... door de Amerikaanse geheime diensten NSE. En diezelfde NSE die ook bondskanselier Angela Merkel... jarenlang zou hebben afgeluisterd. Nou, de afgelopen dagen werd daarover steeds meer duidelijk. Praktijken die ons toch een beetje doen denken aan de DDR. Voormalig Oost-Duitsland waar ook Angela Merkel vandaan komt. Ik ga daarover praten met Egbert Jacobs. Goedenavond. Dag. U was de laatste ambassadeur van Nederland in Oost-Duitsland, in de ja. DDR. U was daar toen in 1989 de Berlijnse muur viel. Daar gaan we het straks ook over hebben. Hoe het daar was in die periode. Vlak voordat de muur inderdaad omviel. Eerst even over het nieuws van de afgelopen dagen. Was u verbaasd? toen u hoorde dat Angela Merkel uh, zo lang zou zijn afgeluisterd. Ja, ja. Je moet natuurlijk eigenlijk in de wereld van de internationale spionage... nergens over verbaasd zijn. Maar dat uh, de schaal van het afluisteren... en ook de kwaliteit van de mensen die werden afgeluisterd door de Amerikanen... dat is toch wel, dat is wel onthutsend, uh, om het op zijn zachtst te zeggen. Ja, waarom onthutsend? Um, omdat je... de toch van uitgaat. Kijk, het eerste waar ik aan dacht... toen ik dit allemaal las... toen moest ik denken aan... Uh, uh, Taillerand. De minister, de Franse minister... van Buitenlandse Zaken... tijdens de napoleontische periode. Die heeft een prachtige uitspraak... op zijn naam staan. Die zal ik even in het Frans citeren. C'est een faute. Het is erger dan een misdrijf. Het is een fout. Dat is natuurlijk bloedstollend cynisme, mm -hmm. deze uitspraak. Maar wat hier gebeurd is, is erger dan een misdrijf. Het is een ernstige fout die de Amerikanen hebben begaan. Ja, wat is de grote fout die ze hebben begaan? Uh, de schaal van het afluisteren... en wat ik net zei, de, de kwaliteit van de afgeluisterden... Ja, de kwaliteit. U bedoelt dan gewoon ja, de mensen die ja, ze dan uiteindelijk ja, afluisteren. Ja, ja. Want Nauwe, dat gaat heel ver. Nauwe bondgenoten van de Verenigde Staten. Met name Duitsland natuurlijk. Een trouwe bondgenoot. Trouwe bondgenoot. Angela Merkel, de makkelijkste Duitse bondskanselier... die een, een Amerikaanse president zich ooit had kunnen wensen. En die wordt afgeluisterd. Ja, en, en nou bent u jarenlang in diplomatieke dienst geweest. Uh, als u zich nou even inbeeld dat u nu in de diplomatieke dienst was van, van Duitsland... wat zou u Angela Merkel en de hare adviseren om te doen nu? Om, hoe zou ze moeten reageren? Er is natuurlijk al wat uitgelekt. Ze zou al hebben gesproken met Obama door de telefoon. Dan zou ze ook ja. uh, duidelijk hebben gemaakt dat dit toch echt niet de bedoeling was. Maar wat zou u adviseren? Wat moeten ze doen? Ja, dat is een. De... Gelukkig ben ik geen adviseur van Angela Merkel. Nee, maar u bent wel jarenlang ambassadeur geweest. Ja. Hè? Dus u weet ja. wel, als er dit soort dingen aan de hand zijn, wat je dan. Nou, dan om, wordt te we beginnen, over... om te beginnen, om te, want deze werelden zitten natuurlijk vol met dubbele bodems. Om te beginnen moet ze naar buiten toe, naar de Duitse politiek toe en naar de Duitse uh, openbare mening, uh, moet zij natuurlijk uh, echt stevig uh, tekeer gaan. Dat moet ze zeker doen. Anders dan wordt ze. Uh, uh, anders voordat je het weet, wordt haar vergeten dat ze het poedeltje is van Obama. <laughs> uh, dat is één. Uh, wat ze dan vervolgens uh, in achter de schermen doet, dat. Uh, ja, ze kan natuurlijk weinig anders doen dan zeggen... het moet afgelopen zijn. Ik wil niet meer dat het gebeurt. En als het doorgaat, dan hebben jullie en wij... Duitsland en Amerika een serieus probleem. Dat, maar dat moet ze natuurlijk niet in de openbaarheid zeggen. In de openbaarheid moet ze natuurlijk gewoon ferm zijn. Dat moet ze zijn in de Bondsdag. Dat moet ze zijn tegen de pers. Maar uh, ja, Obama opbellen en zeggen... zeg beste vriend, uh, eens maar nooit weer. Hè? Ja, dat zou ook gebeurd zijn. Wat, wat, wat zouden de gevolgen kunnen zijn, denkt u... Voor de verhoudingen? Nou ja, kijk de belangen zijn natuurlijk zo verstrengeld tussen Europa en de Verenigde Staten. En bij Europa denk je natuurlijk al snel aan het grootste en machtigste land en de machtigste economie van Europa. Die belangen zijn zo verstrengeld dat um, eigenlijk iedereen er belang bij heeft dat dit uh, uit de hand gelopen, echt uit de hand gelopen schandaal, want ik vind het dat wel hoor, dat dat zo snel mogelijk onder het tapijt verdwijnt. Uh, dat gebeurt nog niet echt, hè? want er wordt nu van alles gesuggereerd, hè? wanneer Obama er al van zou hebben geweten, ja. uh, of niet, of ja. en elke dag ja. krijg je weer andere verhalen ja. in allerlei media, ja. Ja. je weet niet wie je moet geloven. Nee, dat, is natuurlijk, dat speelt natuurlijk ook nog zo'n rol, en dat draagt ook bij aan het, het aspect van de blunder, uh, dat zijn allemaal mensen die elkaar tegenspreken, ja. uh, dat zijn dan allemaal anonieme bronnen. De een vertelt dit en de ander vertelt dat. En Obama zou het wel hebben geweten. En volgens een ander weer niet. Uh, het, het is, het is uh, ongelooflijk klungelig crisis management. Ja. <laughs> nou, laten we even teruggaan naar, naar de DDR... waar u dus uh, ambassadeur uh, bent geweest. U was de laatste ambassadeur voor Nederland in de DDR. Nou komt Angela Merkel zelf ook uit de DDR... Uh, waar afluisteren door de stasi schiering en inslag was... Is het voor haar daarom extra pijnlijk? Vindt nou, dat ik. Kijk, ik weet niet of zij da, uh, dat zou kunnen. Maar dat weet ik niet. Ik heb, er, ik heb het er niet gevraagd. Maar dat er een, laten we zeggen een, een open zenuw wordt geraakt bij een flinke minderheid van de Duitsers, namelijk de voormalige Oost-Duitsers. Dat is natuurlijk wel zeker. Ja, welke zenuw is dat dan? Kunt dat u daar is, wat de, meer dat over is de zenuw van, dat je dus nu zelfs die, die, die Oost-Duitsers zeker die van een bepaalde generatie die, die spraken niet over de telefoon over dit soort dingen, want die wisten dat ze afgeluisterd werden. Er werden politieke problemen die werden niet besproken over de telefoon, want, want iedereen werd afgeluisterd. En ploek opeens blijkt dus dat 20, 25 jaar later onze grote bondgenoot het zelf doet. Ja, dat is heel pijnlijk. He? En dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ja. Ja. En die, die open zenuw, die zal, ja, die zal, die zal zeker bij veel Oost-Duitsers, voormalige Oost-Duitsers, uh, uh, van, van een bepaalde leeftijd, het kan ook zijn dat het jongeren allemaal geen bal kan schelen hoor, dat kan ook. Ja, die hebben dat niet meegemaakt. Maar Angela Merkel, zoals u terecht zei, is zelf van DDR-afkomst. En haar, voor zover mij bekend was zij zelf niet actief in die oppositiebewegingen. En haar vader als dominee wel, tot op zekere hoogte. Nou, ik weet niet of haar vader nog leeft, maar die zal, daar gaat er ook wel een belletje rinkelen hoor. Ja, want, want toen u daar zat, werd u ook afgeluisterd? oh zeker. Ja. Dat wist u ook? Nou, daar gingen we vanuit. Ja, en, en, en wat betekent dat dan? Als je als ambassadeur ervan uitgaat dat je wordt afgeluisterd? Nou, wat betekent dat, je, dat voor de dagelijkse praktijk? Dat betekent dat je... Uh, telefoneren met Nederland, dat kon wel. Dat kostte veel moeite. Ook technisch kostte dat veel moeite. Maar telefoneren met Nederland, daar moest je, natuurlijk, daar moest je wel uitkijken met wat je zei. En maar hoe ging dat dan? Hoe, hoe, hoe doe je dan zo'n gesprek? Als je je realiseert dat je afgeluisterd wordt? Nou, dan maak je een... Uh, <laughs> Dan maar. Als ja, je dat dat, dat, ja, dat zijn natuurlijk allemaal krankzinnige gesprekjes. Het ging nergens, over, ging nergens over. Nee, echt niet? De meeste gingen nergens over. En dan moest, moest je er maar vanuit gaan dat de andere kant van de lijn je begreep. Maar overigens, het merendeel van de contacten die ik had in, in de rapportage met Den Haag. dat ging natuurlijk via het vertrouwelijk berichtenverkeer. Dat ging niet over de telefoon. En hoe ging dat dan, vertrouwelijk berichtenverkeer? Dat, is dan, dat, dat wordt dan uh, dat wordt vercijferd. Ja, ja. En we gingen ervan uit dat, dat de Stasi daar niet, dat niet kon ontcijferen. Maar ja, dat weet je ook niet. Nee, Dus u was eigenlijk er nooit zeker van... dat de informatie die u over wilde brengen naar Den Haag... of dat eigenlijk wel veilig overkwam? Of dat helemaal 100% veilig was. Nee, dat was ik niet. Nee, ik nee. Was, daar was ik niet 100% zeker van. En waren nee. er dan bepaalde uh, methodes of, of, uh, die u nee. had om, om, om dat tegen te gaan? Nee, of, om nee, te ontlopen? Nee, nee, we hadden geen methodes. Er is een paar keer dat ik met, met mensen van de oppositie heb gesproken. En dat deed je, van de, de Oost-Duitse oppositie. Uh, van dat mooie Forum. Ik weet niet of u zich dat kunt herinneren. Ja. Dat was zo'n zo zo zo protestbeweging. Heel succesvolle protestbeweging. En daar heb ik een paar keer met leidende uh, mensen uit die uh, protestbeweging. En dat ging dan. Dan gingen we naar een café. Of dan gingen Had een we, afspraak met ja, deze mensen. Dan gingen we op straat lopen. Dan maakten we weliswaar. Dan maakte een van mijn medewerkers die maakte een afspraak. Niet telefonisch. En die aan. maakte die afspraak telefonisch. En dat, dat was, daar werd dan in een soort code werd verteld... dat, er graag, dat iemand, een, een belangrijke Nederlander... graag met de betrokkenen wilde spreken. En of dat dan kon in de Duitse of in de Franseusische Dome. He, die, die, die hadden een café daar in het centrum van Oost-Berlijn. En dan ging ik ook uh, niet met de auto, maar te voet. En dan kwamen die mensen daartegen... en dan had u dus gewoon een afspraak met de oppositie? Ja. En dan ja, ging dat, dat wel Maar als u dan uiteindelijk. Dat die... was altijd één op één. Ja, maar één op één. Maar had u dan wel het idee dat u daar dan, zeg maar, veilig was van afluisterpraktijken? Ja, daar, daar was ik redelijk zeker van. Ja, ja. want je, je kunt. Want als dat, als de, die, die, die, die inmiddels overleden mevrouw berbel bolai zei: we kunnen elkaar daar en daar ontmoeten dan dacht ik, nou, als zij het veilig vindt... wie ben ik dan om dat niet veilig te vinden? Maar u was nooit bang of nerveus in die, in nee, die periode? Nee, nee, maar het was natuurlijk al... Luister, het was de DDR in zijn nadagen. Um, het was natuurlijk, laten we zeggen... In, in Nederland heeft de DDR, geloof ik, erkend in 1971. En toen, toen was het hele andere koek, hoor. Uh, toen was het echt heel grimmig. Het was een hele grimmige politiestaat. Daar, daar is geen twijfel over mogelijk. En de nadagen van die grimmigheid... Die heb ik nog net meegekregen in het begin van, uh, van 1989. En hoe was de sfeer toen dan? Wat, wat... Nou, die was gespannen natuurlijk. Want uh, de Oost-Duitsers waren ook niet gek. Die keken ook de hele dag naar de West-Duitse televisie. Uh, en die wisten dat er zoveel aan het veranderen was. Uh, Polen was eigenlijk al helemaal verloren voor de zaak van het communisme. Uh, in, in, in Moskou had uh, Dingers het voor het zeggen: uh, Gorbachev. Uh, het Oost-Duitse regime was totaal geïsoleerd. Maar de dimensie, de extra dimensie... die er in de omwentelingen in Oost-Europa... wat betreft Oost-Duitsland aan vast zat... dat was natuurlijk de vraag... of dat een eventuele democratisering van de DDR of die ook zou betekenen de wedervereniging van Duitsland. Ja, en, en dat speelde allemaal in die periode... dat, u zegt, er was niet meer zo grimmig als in het begin... Maar, maar toch, die afluisterpraktijken, de stasi, die waren er, die waren er wel zeker. Ja. En, en, en, en dat zag je toch ook in die periode nog wel gewoon op straat ook. Nou, wat je op straat zag, goede vraag... wat je op straat zag, met name, dat kan ik me herinneren... die eerste zondagen in februari of maart 1989... dan ging ik door de stad lopen op zondag. Die stad was uitgestorven. En op de straathoeken in het centrum, daar stonden allerlei onduidelijke jonge types... in een verkeerd soort spijkerpak met verkeerde soort uh, <laughs> Oost-Duitse Nikes... En dat waren de voelhorens van de politie. Dat als er ooit ergens een samenscholing zou zijn. of een demonstratie die snel kon zwellen. dan zou de politie onmiddellijk ingrijpen om die samenzwering uit elkaar te slaan. En die jongens die er op die straathoeken stonden. die waren, de, dat waren als het ware de de, de, van de van de politie. Die moesten dat in de gaten houden: die moesten houden. dat onmiddellijk melden. Ja. En, en heeft u in die tijd, in die laatste periode... zeg maar, nog iets gemerkt van het feit dat u uh, werd afgeluisterd? Was u nog net zo voorzichtig met dat uh, verkeer naar Nederland als daarvoor? Of, of had u ook wel zoiets... ik kan het allemaal wel een beetje laten gaan? Ja, kijk, to, toen eenmaal, laten we zeggen... na... Um, wat zou nou... het kantelpunt, dat was natuurlijk toch wel die... dat was dat bezoek van Gorbatsjov aan Oost-Berlijn... En dat was naar aanleiding van de verjaardag, de zoveelste verjaardag van de DDR. En dat is een enorme stroomversneller geweest. Ja. En daarna wist je dat. Toen werd Honecker afgezet. Met de befaamde woorden van. Toen we, gorby was heel populair. Gorby, Gorby, hilf ons, hilf ons. Liepen al die jonge demonstranten. Dat was toen al. Ja, je zag het in elkaar zakken. Ja. Eigenlijk. Je zag het in elkaar zakken. De laatste ernstige demonstratie, die was op de avond van het diner, dat onder andere dus voor de diplomaten was. En dat was de. Uh, waar in de, de, in de film uh, Goodbye Lenin. Die heeft u gezien? Ja, die heb ik gezien, ja. Nou, daar is de moeder, die daar in haar bed ligt... die wordt tegen de grond geslagen door tijdens een demonstratie... die plaatsvond op de avond van het bezoek van Gorbachev... en het grote diner dat toen voor alle hote methoden was... inclusief de ambassadeurs. En dat kan ik me ook nog heel goed herinneren... in dat Palast de Republiek. Daar zaten we op de eerste of op de tweede verdieping. En een hele end van de ramen af... Wij wisten dat daar beneden een geweldige demonstratie aan de gang was. En dat wisten we omdat we op het plafond allemaal die blauwe zwaailichten van de politieauto's zagen. Niemand van ons durfde naar het raam te lopen. Om, want er waren speeches, allemaal van die plechtige speeches over de eeuwige vriendschap tussen uh, Moskou. Ja, en. Maar het gebeurde buiten natuurlijk. Maar het gebeurde buiten. En we zagen dat toen het diner was afgelopen, toen kwamen wij daar beneden, toen was er. Alles was opgeruimd. Er waren geen dranghekken meer. Het was wel kletsnat en het had niet geregend. En tijdens die demonstratie is die moeder uit de, uh, uit de, de Goodbye Lenin is in elkaar geslagen. Dat is een authentiek verhaal. En ja. daar is die hele film omheen, gegaan, he? Om, ja. omheen gedraaid. U, u, bent, u bent uiteindelijk daar natuurlijk weggegaan. Want uiteindelijk kregen we één Duitsland. En, en, en was, één ambassadeur dus. En, en, en die zat en, in Bonn. En die zat in Bonn. <laughs> en, en u uh, heeft daarna nog in heel veel andere landen gezeten. Gaan we niet allemaal benoemen. Maar heel veel landen. Heeft u ooit dat, dat gevoel van dat afluisteren? Heeft u dat ooit nog ergens anders gemerkt of niet? Nee. Of was dat echt typisch nee, Oost-Duitsland. Nee, dat was typisch Oost-Duitsland. Ja. Nee, dat was typisch Oost-Duitsland. De enige keer dat ik dacht... kom, nu ga ik bellen naar Den Haag. Nu moet, echt, nu moet ik echt even urgent bellen. Dat was toen Lubbers opeens... op de actuele camera verscheen. Dat was dus de, de, de, de Oost-Duitse nos. En daar zou hij iets gezegd hebben... over de, onver, de, de, on, de, de, de onveranderlijkheid... van de grenzen... van het naoorlogse Europa. Voor studenten in Tilburg... En daar werd, daar werd iets, daar maakte de, de, de, de, de mevrouw, de, de strenge meesteres die ons daar iedere avond aankeek. Die maakte daar een tekst van waarvan ik dacht: ik geloof niet dat Lubbers dit gezegd heeft. Dit geloof ik niet. En toen heeft hij naar Den Haag gebeld. Toen heb ik naar Merkelbach, zijn ambtelijke assistent Joop Merkelbach gebeld, s'avonds om negen uur, half tien of zo, op een heel zo'n, weet je, toen, toen ik jong was, toen had je een uh, van die made in China, made in Hongkong uh, kindertelefoontjes met zo'n hele sterke veer. Een heel licht plastic gevalletje met een hele sterke veer. En dat was die telefoon die ik in mijn huis had, ook. En dan moest ik met mijn elleboog dat toestelletje vasthouden en dan die, die schijf draaien. En dan duurde het toch nog twintig minuten voordat je werd doorverbonden. Het, uiteindelijk is het me wel gelukt. Toen wist, dat wist ik, ik wist zeker dat dat werd afge, afgeluisterd. Maar dat was even, verder helemaal geen, geen schadelijke informatie. Want iedereen had dat op de televisie gezien. En ik wilde weten, wat heeft hij echt gezegd? En toen kreeg ik te horen wat hij echt gezegd had. Mag ik u danken voor uw komst naar uh, twee dingen. Egbert Jacobs was mijn gast. En hij was de laatste ambassadeur van Nederland in de DDR. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. Het is uh, de week van de Fair Trade. De eerlijke handel. En daarom praten we in twee dingen deze week over eerlijkheid. Wat is dat eigenlijk, eerlijkheid? En duurt eerlijkheid het langst? Daar ga ik over praten met Job Boersma. Hij weet veel over eerlijkheid en oneerlijkheid, heeft daar boeken over geschreven. En eerst maar misschien de, de, de, de moeilijkste vraag: want wat, wat is eerlijkheid dan eigenlijk voor u? Ja, nou, ik heb een boek geschreven over liegen. Misschien uh, uh, vanuit uh, liegen kunnen we naar het onderwerp eerlijkheid uh, kijken. Uh, liegen is dat je een, een iets, iets zegt, zeg maar, wat je eigenlijk zelf niet gelooft. Dus je, zegt, uh, je geeft een beeld van zaken waar je eigenlijk zelf van al van weet... van dat, dat, dat is niet zo en dan noemen we dat een, een leugen. Nou, op het moment dat je niet eerlijk bent over wat voor jou he, uh, uh, werkelijk is, dan, dan praten we over een leugen. Ja, zo, zo, zo simpel is dat. Maar, maar is de mens dan een uh, geboren leugenaar? Ja, in, in, in, in mijn beleving wel. Uh, liegen, ik denk dat liegen een behoorlijk evolutionair voordeel oplevert op voor mensen. Dus dat ze daar Meer voordeel dan eerlijk zijn? Beide levert voordelen op, maar dat is, ja, dat is ingewikkeld. Maar een voorbeeld, als je, uh, is een mens een geboren leugenaar kijk naar baby's... Alle moeders in, in, in mijn omgeving die kunnen het onderscheid maken tussen een baby die huilt om aandacht te krijgen, en een baby die huilt omdat er echt iets aan de hand is. Nou, eigenlijk is dat al de eerste vorm van waarvan je zegt. Van, nou ja, uh, uh, eigenlijk ligt zo'n baby in, uh, een beetje. Die is al aan het manipuleren. Die is al aan het manipuleren. En uh, dat, dat is ontzettend uh, menselijk, menselijk gedrag. We doen het eigenlijk de hele dag, uh, de hele dag door. Ja, en de hele dag door, ja, is dat echt zo erg? Nou, één op de vier interacties dan is er sprake van echte, echte leugens. Eén op de vier? Op de maar wat vier. bedoelt u dan met een interactie? Nou, uh, we hebben nu een interactie. Ja. Um, en uh, als je zeg maar een aantal gespreksonderwerpen hebt en je praat erover... en dan vier verschillende onderwerpen hebt, dan één op de vier onderwerpen zit wel een, een leugen in. Een van de meest fascinerende uh, uh, onderzoeken op dat gebied die gedaan is... is dat ze mensen hebben geobserveerd die... Kennismaking met elkaar hadden. En daaruit bleek zeg maar, dat per 10 minuten kennismaken. Uh, uh, drie pertinente leugens worden uh, verteld. Nou, dat kan zijn uh, dat iemand vertelde dat. ja, ik ben uh, een zanger van een rockband. ik tour door Amerika. Uh, en. Uh, en ondertussen gewoon ergens uh, uh, secretaris of zo was. Ja, goed. Ja, ik, ik ga opeens heel erg op mijn woorden letten. Want, ja, ik zou het uh, maar doen. <laughs> misschien denkt u wel dat ik enorm zit te liegen hier met al die vragen. Maar dat, nou ja, ik stel de vragen dus gelukkig is gelukkig ja, is dat uh, anders, maar uh, als dat dan zo is, hè, dat er in allerlei interacties dan zo vaak leugens uh, voorkomen, uh, dan, dan is de, de uitspraak waar ik net mee begon: duurt eerlijkheid het langst? Dat slaat dan ook helemaal nergens op. Nou, het hangt een beetje vanaf als je kijkt nu wat er, hè, wat er in uh, rond de afluisterschandaal aan de hand is, dan kun je afvragen of uh, de Amerikanen dit nou uh, niet beter eerlijk hadden kunnen, kunnen spelen. Dit is moeilijk te, in te schatten, want we weten niet... wat voor strategische voordelen ze allemaal hebben gehad bij het afluisteren. Ik kan me voorstellen dat ze dan informatie krijgen... over onderhandelingen, over vliegtuigen, over weet ik wat niet meer. Dus uh, de, ja, uh, enerzijds hebben ze daar veel voordeel bij gehad... en anderzijds hebben ze nu ontzettend de vertrouwensrelatie uh, beschadigd, nogal. Ja, nogal, dat ja. hebben we net ook gehoord. En dat is ook nog niet zomaar opgelost. Is er wat dat betreft nog iets te zeggen over het verschil... Uh, in bijvoorbeeld beroepen, hè? laten we gelijk maar even politici dan nemen, zijn dat notoire leugenaars? Nou, ik, ik zou zeggen, als ik een, een politicus aan zou nemen en ik zou de uh, functieomschrijving uh, moeten maken, dan zou ik zeggen, u moet goed kunnen liegen, want je moet de beeldvorming managen. Ze zijn bezig om zoveel mogelijk mensen aan hun ideeën te, te binden. Maar ja, mensen hebben verschillende ideeën. Dus hoe ga je dat daarmee om? Dus zij zijn, uh, zou je kunnen zeggen, beroepsleugenaars. En het interessante is. En trouwens, ik heb daar geen moreel oordeel over. Ik denk dat dat bij hun vak hoort. Uh, uh, en het interessante is dat naarmate ze machtiger zijn, blijkt uit onderzoek, dat ze uh, uh, veel minder stress ervaren bij het leugen. En ook moeilijker betrapt worden. Dus hoe machtig iemand is, hoe makkelijk het voor hem is om een leugen te vertellen. Uh, uh, en hoe moeilijker het voor ons is om te kijken, uh, ligt die nou weg. Waarom is het makkelijk als je machtig bent om een leugen te vertellen? nou Dat, dat, dat blijkt zo te werken. Dus een uh, mensen die schijnen een stressbufferingssysteem te hebben. Een stressbufferingssysteem. Dus op het moment dat zij stress ervaren... ...dan is er een soort van buffering in hun fysiologische systeem... ...waardoor ze die stress niet zo ervaren als mensen met minder macht. Ja, want als je minder macht hebt en je liegt... Dan, uh, uh, bedoel, wat, wat gebeurt er dan met dat buffering stress systeem? Nou, dan heb je dat niet. Dus dan zul je meer nerveus zijn. Uh, zul je moeilijker vinden om twee verhalen naast elkaar te, te, te, te, te managen. Dus je zal meer uh, um, uh, emotionele lekkage hebben. Meer, meer fouten maken in, in de consistentie van je verhaal. En makkelijker uh, om uh, betrapt te worden op een leugen. En, en intelligente mensen, kunnen die een leugen wat dat betreft ook makkelijker en beter volhouden ja. dan wat dommere mensen? Ja intelligente mensen je hebt echt ook intelligentie nodig om om goed te kunnen liegen je moet uh, een heel uh, uh, geconstrueerd verhaal onthouden. Um, uh, uh, en dat blijkt vaak. Uh, dat moet je onthouden, terwijl je ook nog je werkelijke verhaal het werkelijke beeld moet, moet uh, verhouden. En heel veel mensen hebben heel erg veel moeite om die twee beelden naast elkaar uh, te kunnen laten bestaan. Ja. Nou, over, het, over het algemeen, zeg maar, uh, in sommige beroepen, zoals politici, die, die hebben daar wat meer bedrevenheid in. Want die, die schakelen altijd tussen verschillende verhalen. Ja, en, en, en bijvoorbeeld oud en jong? Zie je daar nog verschillen? Nou, uh, het laatste. Uh, het uh, interessante wat ik over leeftijd en die tegenkwam kwam... is dat, dat uh, met name oudere mensen uh, soms moeite hebben om... Om, uh, uh, cues van onbetrouwbaarheid. Dus zeg maar uh, met name in de gezichtenexpressies. Uh, uh, die kunnen ze moeilijker uh, waarnemen. Waardoor ze ook een groter risico hebben. Om bijvoorbeeld als ze aangebeld worden. Denken van nou dat lijkt me uh, een goede, goede deal. Terwijl je ja. aan alle kanten wordt belazigd. Ja want daar heeft u ook onderzoek naar gedaan. Hè? De micro-expressie nou, wordt dat dan geloof nou, ja, genoemd. Uh, uh, uh, ik genoemd. Wat is dat precies? Uh, een micro-expressie is een, uh, een emotie uh, die zich uitstelt in het gezicht, in een, in een spierbeweging, die duurt uh, 1 vijfde van een seconde. En dat komt omdat die daarna gecensureerd wordt. Dus bijvoorbeeld, je, je, je, je leidinggevende valt van de trap... en je hebt net een gesprek gehad over een mogelijke promotie... Uh, uh, dan is het niet handig om uh, te lachen. Dus uh, je gaat dat censureren. Je gaat je, je emotionele expressie censureren. Maar gedurende 1 vijfde van een seconde dan uh, uh, ben je eigenlijk te laat, omdat je emoties zijn zo, zo razendsnel. Maar je censuursysteem, dat, dat loopt daar een beetje achteraan. Dus op het gezicht is vaak op, uh, gedurende een vijfde van een seconde zichtbaar... wat iemand echt voelt. Dus dan zie je toch in dat hele korte tijdsbestek... dat hij even lacht, bijvoorbeeld. Dat hij even een glimlach heeft. En natuurlijk gaat hij dan met, uh, meteen zijn gezicht in de pooi trekken. Ja. Uh, maar dan is hij te laat. Maar dit is bij het vallen, hè? Van, dit is met lachen. Maar als je nou echt... Uh, ligt. Mijn moeder zei vroeger altijd... en je ligt niet. Ik zie dat je ligt... want je hebt een kruisje op je voorhoofd, zei ze dan. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> <Op de laughs> Pinocchio-neus of yeah. he, dat soort associaties. Yeah. Maar... Maar er is dus eigenlijk wel iets te zien, zegt u. Ja, er is, wel, er is vooral t, iets te zien wat waar voor, me, voor mensen is. Dus emoties zijn, hè, zijn, zijn, zijn, liggen heel dicht bij de waarheid, omdat het heel primair is. Hè. Je steekt over, er komt een auto aan, je schrikt, je schrikt aan de kant. En dan kan je niet gaan nadenken van ik schrik niet of ik moet laten verbergen dat ik schrik. Dus die schrikreactie, dat is even iets meer handig dat die, dat die doorgaat. Maar, maar als je liegt, als, als er nou iemand heel erg ligt. Ja. Wat, wat ziet u dan aan iemand die liegt? Nou, het belangrijkste daar uh, om over te zeggen is dat er niet zoiets bestaat als een pinocchio -neus. Dus er is niet zoiets. Er zijn een aantal misverstanden in, in, over, over liegen en over dat je liegen kan zien. Uh, dat heeft te maken bijvoorbeeld met iemand zit aan zijn neus. Nou, blijkt dat dat eigenlijk helemaal, uh, helemaal geen cue voor, uh, voor liegen is. Iemand kijkt weg naar links of naar rechts. Uitgebreid onderzocht, is niet waar. Dus wat je moet doen, het is eigenlijk wat ingewikkelder dan dat. Je, je moet ervoor zorgen dat je een, een, een scala van signalen bij elkaar optilt. Het is een soort van bewijsboom die je, dat je van? vormt. Nou, als iemand liegt uh, en hij deinst achteruit... Uh, uh, dan neemt hij bijvoorbeeld psychologische afstand. Dat is één cue. Is niet gezegd 100% zeker dat hij liegt. Maar het is wel interessant om te kijken wat hij nog meer uh, uh, uh, laat zien. Hè? Bijvoorbeeld, je kan kijken naar de timing van iemands antwoord. Als iemand uh, uh, een, een vraag beantwoordt. en hij is normaal gesproken één seconde uh, als reactietijd. heeft één seconde als reactietijd. en hij moet in één keer heel lang nadenken. en daarvoor was hij ook al teruggedijnst. en ik zie nog een micro-expressie van angst. dan langzamerhand denk ik, hier is iets aan de hand. En nog niet, hij liegt, nee, hier is iets aan de hand... en ik wil weten wat dat is een soort wandelende leugendetector bent. U mag ik u danken voor uw komst naar Twee Dingen? Psycholoog Job Boersma. En uh, hij sprak over eerlijkheid en leugens. Omdat we daar deze week over praten, over eerlijkheid. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Dat was het voor vandaag. tweedingen.nl. Meer informatie vindt u daar. En morgen natuurlijk opnieuw een gesprek in deze serie. Dan praten we met sieradenontwerpster Bibi van der Velden... over goed goud. Willemijn Veenhoven. Ja. Ja, daar ja, ja, ben, ja, ben ik. En wat ga je doen? Jay-Z hebben wij vanavond. We hebben Mohamed Mahandes van de PvdA... en Erwin Wennemars en Heijn Otterspeer. Alles reden om te blijven luisteren. Zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Maar eerst het NOS-journaal met Juri Stubenitski. De NS en ProRail werken hard aan het herstel van bovenleidingen... en het weghalen van bomen op het spoor. Vanwege de storm konden er onder meer geen treinen rijden... rond Amsterdam en Zwolle. De NS hoopt dat de dienstregeling vanavond en anders in de loop van morgenochtend weer normaal is. Zometeen meer over de situatie op het spoor bij BNN Today. Op de weg waren er vooral problemen bij Diemen. Op de A1 was een matrixbord boven de wisselstrook door de wind losgeraakt. De Nederlandse politie maakt zich bij controles schuldig aan discriminatie, zegt Amnesty International. Bijvoorbeeld bij verkeerscontroles pikt de politie er vaker allochtonen uit dan autochtonen. En dat beschadigt volgens Amnesty de verhouding tussen de politie en etnische minderheden. De nationale politie herkent zich niet in de kritiek. En Bonfire, het dressuurpaard waarmee Ankie van Grunsven in 2000 Olympisch goud veroverde, is overleden. Het paard was 30 jaar. Van Grunsven zegt dat haar hart is gebroken. Ze werd maar liefst 9 keer Nederlands kampioen met Bonfire. En won goud en zilver op EK's en WK's met de Bruine Oldenburger. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Een hele goede maandagavond. Mohamed Mohandes die is hier na negen uur. Nu één jaar PvdA-kamerlid voor de PvdA. Met in zijn portefeuille het sociaal leenstelsel. Als dat er niet doorkomt, en die kans die zit er aardig in, hoe pijnlijk is dat dan voor hem? En door de storm van vanmiddag ligt het weer helemaal vol met blaadjes. Uh, de NS heeft het moeilijk. Zometeen een laatste update. Dat is een dag, hè, Willemijn, nou. die storm. Potverdomme. We vlogen de, de tuinhuisjes in het rond. Ja. Stagiaires, ze zaten ineens in Den Bosch, die waren we nergens te bekennen. En het ja, waren windstorten van 120, 130 km per uur. Dat is best wel straf. Dan zit je al op orkaankracht. Maar de zwaarste windstort ooit, ooit gemeten in Nederland die was 162 km per uur. Of dus mm -hmm. 21. En ze denken dat er 1944 zelfs de waarde van 175 kilometer per is niet gemeten. Maar dan zit je echt in het segment vlieg, vliegende koeien. Zover was het nog niet vandaag. Meekijken hier in de studio kan Radio 1.nl. En dan zie je van ik samensteller... Reinhard van Gent, muzieksamensteller, muziekjournalist... Groot, groot, groot, groot, groot fan van Jay-Z... die hier morgen optreedt in, uh, in Nederland. Um, zometeen alles over deze beste man, want die is niet alleen rapper. Die is, nou ja, hij... hij Hip-hop mogul. Mogul. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, door Oprah Winfrey en door hem... zit Obama waar die zit, toch? Uh, ja, dat kan je wel zeggen. Mede door. Ja, een Stukje meegeholpen, ja. ja. Een paar kiezers nog aan het pas gekomen. Ja. Maar... Ja. Jij bent groot fan sinds wanneer? In uh, 1996. Dat was de eerste CD die ik kocht. was van hem, Reasonable Doubt. was het eerste album. En uh, we hebben meteen ook een fragment van. Bent ook... Er zijn twee mensen in Nederland die hem geïnterviewd hebben. En daar ben jij er eentje van. Ja. Dat is toer. <laughs> vind je zelf ook, hè? Ja, dat vind ik wel <laughs> ja. ook kikken, ja. Dat zometeen. MUZIEK Eerst het sportnieuws. Ronald Bout, goedenavond. Goedenavond. We beginnen met triest nieuws. Want Bonfire, het dressuurpaard van Ankie Vergunsfan, is dood. De mooiste prestatie behaalde de combinatie op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. En ze heeft het goudjouwer, 86,05. Dat geeft een totaal van 239,18. 86,05. Ze moest 81,17 halen. Eindelijk heeft Ankie die felbegeerde Olympische medaille. Een fantastisch resultaat. Weer een medaille voor Nederland. En eindelijk die gouden medaille voor Anki van Gunsven met Bonfire. En dan naar voetbal. De leiding van PSV baalt er van... dat het rapport van het Forum PSV naar buiten is gekomen. Dat Forum, bestaande uit vooraanstaande PSV-supporters... en voorgezeten door Pieter van der Hogeband... deed onderzoek naar de clubcultuur in Eindhoven. In de gelekte passage staat onder meer dat de directie... en de raad van commissarissen van PSV... een andere stijl van leiding geven moeten hanteren. En dat de club geen lange termijnvisie heeft. Het moet anders bij PSV, beseft de algemeen directeur Tini Sanders. Gelukkig is vandaag het moment gekomen... Dat we in staat zijn en moeten het allemaal een graadje, een temperatuur een graadje hoger te zetten. Een graadje warmer te maken. Uh, en dat hebben we heel goed begrepen. Uh, sommige dingen veranderen nooit. Hè. Dus ik word nooit iemand op wie ik vandaag niet lijk, want ik ben gewoon wie ik ben. Maar je kunt wel met dingen rekening houden en je kunt dingen anders organiseren. Je kunt misschien andere mensen wat belangrijker maken. Je kunt allerlei dingen bedenken. Maar we gaan er heel serieus mee om.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 feyenoord Graziano Pelle is voor drie duels geschorst. Hij werd gisteren tegen Heracles vlak voor tijd uit het veld gestuurd... na een kopstoot in de richting van tegenstander Mike de Wierik. De topscorer van Feyenoord mist de bekerwedstrijd... tegen de zaterdag-amateurs van Hoek... en de competitieduels met Cambuur en AZ. Meer over dit alles straks. langs de lijn om 10. uur. kan niet wachten. Eerste rugby, let go.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 Rigby, let go. Radio 1, BNN Today. De NS heeft het nog vrij druk met alle stormbeslommeringen, of niet? Corine Kotsier van de NS. NS, goedenavond. Ja, dat klopt inderdaad. We zijn druk bezig met het herstellen van de schade nu de storm voorbij is. Komt iedereen vanavond nog thuis, denk je? Uh, nou, dat is uh, uh, de vraag. Uh, waar mogelijk proberen we uh, dat uiteraard wel te doen. Mm -hmm. uh, maar er zijn bepaalde trajecten waar mensen uh, toch rekening moeten houden met het feit dat ze andere voor moeten regelen. En waar is dat? Uh, met name tussen uh, Amsterdam en Schiphol en in het noordoosten van Nederland. En dan gaat het uh, over boven bovenmettel. Oké, okay, dus dat de rest is... Uh, want natuurlijk Zwolle was ook lastig. Hilversum. Ja, Zwolle was inderdaad ook lastig, maar vanaf Zwolle gaan we mondjesmaat weer rijden. Ik zou iedereen aanraden om voorvertrekken NS.nl te checken, want daar staat de laatste stand van zaken op. Ja. Um, gaat het de goede kant op? Want als je op Twitter zit, logisch misschien, maar daar regent het nog steeds klachten. Maar voor jouw gevoel is het onder controle? Uh, het is nog niet geheel onder controle... maar we merken aan dat we langzaamaan weer treinen gaan rijden... en uh, langzaamaan uh, steeds meer schade hersteld uh, is. Uh, ik lees even voor. Lamia zegt op Twitter... mogen we gewoon eerste klas zitten, NS? Wat mij betreft, als er niet genoeg ruimte in de trein is... mag je eerste klas gaan zitten. Zegt Corinne Koetsier om elf over half negen op Radio 1. Dan kunnen mensen dat er even bij schrijven als ze uh, iets te horen krijgen. Is dus geen probleem. Als het heel druk is, mag dat gewoon. Als het heel druk is, dan uh, mag je in eerste klas gaan zitten, ja. Oké. Okay. En Floris Visman zegt, ik stem voor gratis kaartjes in plaats van gratis koffie. <laughs> ja, ik kan me voorstellen dat hij daarvoor uh, stemt. Uh, ik denk dat dat voor ons niet haalbaar is, dus uh, op dit moment delen we met name gratis koffie uit. Oké. Okay. Goed. Nou ja, in ieder geval, gratis koffie dus en eerste klas is ook niet gek. Even nog over morgen kort. Wat uh, verwacht ja. je voor morgen? Uh, nou, vanmorgen is natuurlijk uh, de storm voorbij. In principe rijden we dan weer volgens de normale dienstregeling. Maar het is toch wel mogelijk dat op sommige trajecten... herstelwerkzaamheden uh, plaatsvinden... die ook s ochtends nog uh, uh, um, die tot de ochtend duren. Dus ook daarbij zou ik zeggen... check van tevoren ns.nl. Goed, voor zover even een korte update. Dus scoring Koetsier van de NMS, dankjewel. Graag gedaan. Van de NS. Rolof, mijn ja. intraman. Niet van de NS, maar van jou. Sean Corey Carter komt morgen naar Amsterdam. Dat zegt hij misschien niet zoveel. Maar als ik zeg dat Jay-Z morgen in de Ziggo Dome optreedt... dan gaan er waarschijnlijk al meer bellen rinkelen. Jay-Z is een van de invloedrijkste figuren in de muziekwereld. Hij is platenbaas, producent. En natuurlijk brengt hij zelf ook wel eens een plaatje uit. Een hele tijd ook al. Dit komt bijvoorbeeld uit 1998. Arnold Live geïnspireerd op een schattig liedje uit Annie. Maar met een donkere boodschap, Jay-Z groeide op in Brooklyn... in wat wij een vogelaarwijk zouden noemen. En hij verdiende zijn eerste centen met drugshandel. Hij kent als geen ander het leven van de straat. <middels> Jay-Z doet het als muzikale held natuurlijk goed bij de vrouwtjes. Hij is getrouwd met een andere superster, Beyoncé Knowles. Ze hebben samen een dochter en ze maken ook samen muziek. Zoals dit, Bonnie... The It's me and my Het echtpaar Carter Knowles is goed voor een miljard dollar aan vermogen. Vorig jaar alleen al verdienden ze samen 100 miljoen. Jay-Z streekt om 1,4 miljoen dollar per avond op toen hij samen met collega Kanye West de wereld rondtoerde. So so MUZIEK What's is to a motherfucker like me? Can you please remind me? Morgen gaan in Amsterdam 17.000 mensen naar het fenomeen, want dat is het, het fenomeen Jay-Z, kijken en luisteren. Een ervan zit hier aan tafel. De witte met het zwarte hart noem ik hem altijd. <laughs> MC, muziekjournalist en muzieksamensteller bij Phoenix, Mr. Reinoud van Gent. Hallo. Reinoud, goedenavond. Goedenavond, mooie intro. Uh, ja, niet uh, zeker. Ja. Niet alleen muziekjournalist, muzieksamensteller bij Van Ook groot fan van Jay-Z. Ja. Um, een van de twee mensen in Nederland die hem geïnterviewd heeft. Ja, alweer een tijdje geleden, 2002. Ik heb wel elke keer dat hij hier was uh, een interview aangevraagd. Gewoon netjes bij de plaatmaatschappij en zo. Is nooit gelukt. Um, dus altijd via via contact. Ik moet wel zeggen, ik heb dat interview samengedaan met Sal. Destijds waren we collega's bij Nieuwe Revue. Sal, Sal van Stapelen, ja. ook hiphopjournalist. En... Um, uh, die is het wel gelukt om nog een keer naar Londen te vliegen om daar een tweede interview te bemachtigen. Okay, maar in Nederland ben jij een van de twee. Yes. Vertel even, want dat was, um, uh, dat was spannend voor jou. En dat heb jij niet vaak, want je hebt een, een, een rijke geschiedenis aan het interviewen van artiesten. Ja. Maar in dit geval stond jij letterlijk te trillen. Neem, neem ons even mee <laughs> naar dat moment. Het was in het uh, Okura Hotel. En ik heb inderdaad, weet je, ik, heb natuurlijk, ik zit meer in de urban muziek. Dus gewoon Snoop Dogg's en zo. En ik heb Beyoncé ook een keer gesproken. en zo. Maar Jay-Z ben ik al heel lang fan van. En ik zat lang in een rapgroep. Dus uh, ik probeerde zeg maar, zijn stemgeluid en zijn teksten te evenaren. Mm -hmm. Dus het was gewoon alsof je, je idool gaat ontmoeten. En tegelijkertijd wil je gewoon een goed interview voor een nieuwe review doen natuurlijk. Maar ik stond in de lift en opeens besefte ik dat ik gewoon aan het trillen was. Nou, toen kwamen we bovenaan. Uh, om een voorbeeld te geven, Snoop Dogg, heb ik een keer zes uur opgewacht. Jay-Z wachtte we tien minuten op en toen was hij klaar. En toen gingen we die hotelkamer in. Uh, ja, vrij lange vent, nog langer dan ik had verwacht. Uh, had gewoon een sportjasje aan en een mutsje op. En gewoon heel relaxed van hey guys. En we gingen gewoon zitten. En uh, Sal ging op het bed zitten. Jay-Z op een stoel en ik op een stoel. En toen gingen we gewoon praten. En het was eigenlijk zo'n interviewtje waar je dan 10 minuten voor krijgt. Ja. Uh, en we hebben het opgenomen met memory recorder. Uiteindelijk 30 minuten dus. En hij gaf antwoord, wat best bijzonder is. Uh, op voor alles, de artiesten die. Behalve hij... op Beyoncé. Want het was toen een ja. rumor... En als je heel goed terugluistert, dan hoor je... Want ik zeg van, so what about you and Beyoncé? En dan zegt hij, yeah, we cool, we cool. En dan zeg ik dus van, uh, dus het is niet echt en zo. En dan ergens zegt hij nog... Want dan vraag ik hem, zijn jullie nou al verloofd? Of komt er een verloving aan? En dan zegt hij, not yet. Luister even mee. The most thing that wow. I mean, after this point, to still be, you know, relevant. And, I mean, I got pinch myself. Everybody talking about you and Beyoncé. Wat kan je ons op dit moment vertellen de relatie tussen je? Ja, cool. No, no engagement en craziness. Nee, no, nee, no, no, no, no, no. <laughs> Ja, hij zegt heel, heel zachtjes. Jij zegt no engagement, he, geen verloving of wat dan ook. Ja. Zegt hij heel zachtjes, not yet. Ja, en dat wat we eigenlijk eruit moeten pakken, maar destijds hebben we er gewoon overheen geluisterd. Jongen, Ja, stom hè? Mijn wereldpremiere Ik was heb met JG een JG wereld... nog een veel erger verhaal: dat is mijn what-if-story. Ik had toen een cd bij me. En ik ben dus de enige die hem een demo heeft overhandigd. En toen werd ik... Uh, dat was op een vrijdagavond. werd ik Op de maandag werd ik gebeld uit Engeland. En ik had... Uh, uh, voor toeval was dat naast de volgende dag optrad. Dus ik had veel meer interviews dat weekend. Dus ik was helemaal kapot maandagochtend. Ik had zo'n oude telefoon waar vijf nummers in staan in je geheugen. En uh, dus een paar keer uit Engeland gebeld. En toen dacht ik... Ja, dag. Ik was gewoon een arme student. Dus ik ga echt niet terugbellen. En toen op een gegeven moment dacht ik... Hé, hey, maar shit. JC is toch in Londen en gaan googelen en zo. En dat was dus zo. Maar toen was ik die nummers al kwijt, dus ik kon niet meer terugbellen. En natuurlijk, waarschijnlijk was het gewoon iemand die een verkeerd nummer belde. zo. Maar dat is mijn what-if story. Want dat had de breakthrough kunnen zijn voor ons als rapgroep. En dat is dan uh, niet gelukt. En toen werd je zoals elke uh, gemankeerde artiest. Dacht je, weet je wat, ik word journalist in ja, dat genre. veel makkelijker. Ja, veel makkelijker en niet onverdienstelijk. Ja. Um, Laten we even Jay Z neerzetten, want het is even voor de duidelijkheid, het is een rapper, maar het is veel meer dan dat. Hij noemt zichzelf bijvoorbeeld de uh, Bob Dylan of rap music. Ja. En um, je bent helemaal iemand als je uh, bedenkt dat niemand minder dan President Obama met je he bij hem weet je, met, je, met je rond wil hangen en grappen over je maakt. But some things are beyond my control. For example, this whole controversy about Jay-Z going to Cuba. It's unbelievable. I've got 99 problems en now Jay-Z's one. <laughs> Dat is een andere rap reference. Ja, verwijs naar een liedje 99 Primes en the Bitch Ain't One. Ja, uh, een van hele, van hele vette yeah. track van Jay Z. Yeah. Uh, ik zat te kijken naar een interview met Bill Mayer, ook een recent interview dat op YouTube staat. En daarin zei Bill Meyer van weet je dat je over een tijdje een prijs kunt krijgen. Dan kom je in de Rock and Roll Hall of Fame. En toen zei hij van als je dan die prijs krijgt, wie moet die prijs overhandigen? En toen zei Jay Z: nou Obama. En toen zei Bill van nee, nee, nee, maar even serieus. Laten we gewoon even, weet je, wie moet hem overhandigen? En toen zei hij, ja, Obama. En toen zei hij, dat gaat nog nooit lukken. Toen zei hij, yeah, he owes me a few. He owes me a few. En dat klopt dus, want daar hadden het net al heel erg over... in het begin van de uitzending. Nou, het is misschien een beetje overdreven gesteld... maar als Oprah Winfrey er niet geweest was en Jay-Z... dan was het nog niet zo zeker geweest dat Obama zat waar hij nu zat. Hij heeft persoonlijk Jay-Z benaderd. Uh, ook tijdens de eerste campagne, toen hij voor het eerst president werd... Uh, heeft hij hem benaderd en gevraagd van, wil jij mij steunen? En toen hebben ze samen gekeken naar, op wat voor manier dan? Uh -huh. Want niet alle teksten van Jay-Z sluiten aan op wat Obama wil uitdragen. Nee. Dus toen heeft hij uh, <laughs> dat tijdens concerten gewoon gedaan... met een Amerikaanse vlag achter zich op beeld. En toen gezegd van, nou, ik ben een Amerikaan en ik stem op Obama. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik stem op Obama. En dat heeft hij gewoon overal waar hij optrad gedaan. En dat heeft hem echt wel... Ja, Denk dat jij, heeft echt wel geholpen. Jay-Z is gewoon de greatest rapper of all time op dit moment. De Want... andere grootheden zijn overleden. En uh, dat iets wat hem ook altijd heeft geholpen. Hij was een grote vriend van Notorious B.I.G. Uh, rapper die op jonge leeftijd is doodgeschoten. Ja. En uh, De verwijzingen naar hem altijd. Dat heeft Jay-Z ook geholpen in zijn carrière. Want dan... Hij zei telkens van, if I'm better than big, I'm the closest one. Dus de, dan eigenlijk zeggen ja, ja, ja. van, nu ben ik eigenlijk de god hier. Maar hij is, hij is vriendjes met Obama. Um, hij is als, als rapper is hij waanzinnig beroemd en populair. Maar hij zit bijvoorbeeld ook in de sport. Ja, hij is een enorme zakenman. Um, hij komt uit Brooklyn, is uh, opgegroeid in, in bed -Stuy. En op een gegeven moment was er een plan om de Nets van New Jersey, dat is een basketbalteam, van New Jersey naar Brooklyn te halen. En toen heeft hij gezegd, daar wil ik bij betrokken zijn. En hij heeft dus geïnvesteerd, hij heeft aandelen gekocht... en hij is ook gewoon op een soort van, ja, van hier wil ik bij betrokken zijn... dus daar krijg je een klein salarisje voor, maar het gaat niet meer om het geld. Mm -hmm. uh, is hij daarmee bezig geweest? En nu is het dus zo dat, dat het hele stadion van de Nets staat in Brooklyn... een paar meter van waar hij vroeger woonde. Hij kan vanuit dat stadion gewoon zijn oude woning zien... En hij heeft dan natuurlijk een VIP-room en zo. Hij heeft inmiddels die aandelen weer verkocht... omdat hij weer andere dingen wilde gaan doen. Ja. Maar hij is nog wel altijd betrokken bij dat stadion. En, en... hij heeft een, een spelersmakelaarslicentie, begrijp Ja, dus dat is waarom hij dus allemaal dat... dingen heeft verkocht. Ja. Uh, ook uh, omdat je anders belangenverstrengeling krijgt. Uh, en daar is hij nu mee bezig. Dat hij nu is hij allemaal mensen aan het contracteren. Hele goede spor sporters. En die gaat hij met zijn bedrijf vertegenwoordigen. Ondertussen, als hij optreedt hier... Uh, gaat dat via Rock Nation, dat zit onder Live Nation. En dat is weer de grootste concertorganisator ter wereld... waar Mojo ook onder zit. Dus hij verdient echt aan alles mee. En heeft hij zijn eigen kledingmerk nog? Uh, uh, ja, groeit dat? Rock ja, Aware. Maar even, even afgezien van alle naar verhalen dit, dit ja. is, Het is een groot man. Terwijl, ja. begonnen als zoveel uh, Amerikaanse rappers... als drugdealer. Drug ja. Sterker nog, ik las vandaag dat hij... op 12-jarige leeftijd was hij een beetje boos op... Broer, ja, ze waren nog geflikt. jong en toen had hij een pistool... en toen had hij met een pistool op zijn broer geschoten. Ja. Ja, maar wel... dat hebben ze elkaar wel vergeven, hoor. Oké, okay, om een je te leren. <laughs> Daarbij, hoe, hoe kan het dat iemand die, die ook zo'n achtergrond heeft... Die, die sterker nog, die rijk is geworden in de drugs... en daarmee mm. weer heeft geïnvesteerd later in zijn muziek... Ja, maar er zijn heel veel rappers die zo... Eigenlijk is dit maar het verhaal van... Het, het kleeft niet aan hem, lijkt het, deze geschiedenis. Uh, omdat een hele intelligente man is. Dat is natuurlijk het ding van... kan je daarna meegroeien met alle mogelijkheden die je hebt... Er zijn een hoop rappers, zoals bijvoorbeeld Ja Rule... die was in 2002 nog de best verkopende rapper ter wereld. En die is daarna helemaal afgemaakt door een andere rapper, 50 Cent. En dat, de carrière was gewoon over. Maar dat had er ook mee te maken... dat zo iemand dan wel op een heel hoog niveau bezig is... maar ondertussen zich gewoon kapot drinkt... en alleen maar investeert in auto's en, en juwelen... en ja, niet met het, de volgende stap bezig is. Maar als je, je Jay-Z in videoclips ziet... is het ook de gast met het goud om zijn nek. Niet zoveel als 50 Cent, maar wel een beetje. Maar het is wel... Ja, het het is een, valt, het is valt bij hem wel mee, zaken, maar wat hij wel doet... is, net zoals je Madonna ziet bijvoorbeeld... heel erg met zijn tijd meegaan. En ik bedoel, ja, elk bedrijf dat niet met zijn tijd meegaat... gaat op den duur failliet. En hij is gewoon altijd, ook in, in de, de beats en ook in de onderwerpen... altijd meegegaan, wel dicht bij zichzelf... maar altijd meegegaan in de muziekstromingen van nu. En soms ook uh, met het album met Kanye West progressief, dat je gewoon zegt van, nou, ik ga dit uitbrengen... Hm. en ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. En dan is, je gaat hij natuurlijk met Beyoncé. Dat zal hem ook geen wintereieren hebben gelegd... met zo'n nee, grootste ster denk, op aarde. Ik vraag ongeveer. me alleen af hoe dat werkt. weet je Hoe vaak zie je elkaar dan? <lacht> nee. En heb je dan, dan gewoon seks voor een webcam? Of weet je plan je dan nachtjes ergens van... nee, ben jij in Parijs? Oké, okay, ik vlieg wel naar Parijs dan. Dat laatste lijkt mij. Ja. Ja. Um, morgen ga je er naartoe. Ja. En dan sta je voor aan. Nee, je zit ergens netjes. Het is in... Uh, in ja, ik heb een zitplaatsje. In ziggo Ja. En, je en zit daar... Uh, ja, genieten. En jammer dat er nu geen interview mogelijk is. Maar wie weet de volgende keer. Dankjewel. Exit Holland. Iets heel anders. We gaan naar België. Um, daar was er dit weekend een, een groot protest in Brussel. Tegen de absurde gemeentelijke boetes in het land. Martijn Schut in Brussel. Goedenavond. Wat is er aan de hand? Nou, de gemeentes in België bestraffen op dit moment eigenlijk een heleboel kleine overtredingen met uh, administratieve boetes. Zoals belletje trekken en uh, bijvoorbeeld uh, met te veel mensen van de glijbaan afglijden. Met te veel mensen van de glijbaan, daar krijg je een boete voor? Daar kun je een boete voor krijgen in bepaalde gemeentes, ja, inderdaad. Dat de dan de, dan zijn... denken wij, oké, okay, het is België. Maar zelfs voor België gaat dit wat ver volgens mij. Ja, dat is ook zo. En dat is ook waarom, waarom die jongeren allemaal op straat zijn gekomen zaterdag. Uh, ze vinden eigenlijk dat heel veel gemeentes gewoon uh, te, veel, uh, te veel doen eigenlijk om de burgers uh, te controleren. Want er was speciaal... een protest, een groot protest van jongeren tegen deze sancties. Ja, er waren er zo'n 2000 in het centrum van Brussel samengekomen. En um, ja, ze willen eigenlijk dat die gemeenten gewoon die boetes niet meer uitdelen. Dat ze niet meer op straat op zoek gaan naar jongeren die bijvoorbeeld belletje trekken of sneeuwbakken. Gooien, we gaan weer naar de winter toe en daar kun je helemaal boetes voor krijgen. En wat, krijg wat staat daarop dan? Wel De maximumboete die je kunt krijgen is 350 euro. En Zo. dan kan het ook nog eens een keer zijn dat je bijvoorbeeld uh, meerdere overtredingen maakt. Zoals iemand in Antwerpen uh, in acht uur tijd twee boetes wist te verzamelen... omdat de ene keer haar hond niet aan de leiband liep... en de andere keer de hond blafte naar een auto. En dat schijnt ook een overtreding te zijn. <lacht> Maar ik begrijp dat je, um, je bent een Belgische gemeente en dat, dat verschilt per gemeente. De gemeente mag gewoon zelf verzinnen waar ze een boete voor maken. Ja, dat is het ook. En, en dat is ook waar veel tegenstanders van de, de, deze boetes die noemen, ze gemeentelijke administratieve sancties. Uh, van zeggen, kijk, het zijn allemaal willekeur. Al die gemeentes hebben voor verschillende uh, regels, uh, geven ze boetes. En in de ene gemeente mag je dus geen sneeuwballen gooien, in de andere wel. Dat is gewoon willekeur. En ook al, omdat ja, het is een ambtenaar die dat uitdeelt. Er komt geen rechter aan te pas. Dus dat maakt het ook wat willekeurig. Wat, uh, ja, Ik lees die over met, maar, uh, met meerdere personen van de glijbaan af. is het dus inderdaad verboden. Maar ook staat hier het um, onderbreken op een waterglijbaan van het glijden is ook verboden. <tie> ja, dat ook. En uh, er zijn er nog veel meer, veel meer gekkere dingen te, te, waar ze al boetes voor hebben uitgedeeld. Zo was er bijvoorbeeld iemand recentelijk nog die uh, bankuitreksels die ze had laten afdrukken in de bank, dat kan hier in België, in een prullenbak op straat had gegooid. Een ambtenaar zag dat. En die heeft daar ook een boete gegeven, omdat je mag nou eenmaal geen persoonlijk afval in ja. een prullenbak gooien. Je mag wel iets kopen en dat dan opeten en daarvan een papiertje in een prullenbak gooien, maar geen papier waar jouw naam op staat. Goed, we hebben weer een mooi verhaal uit België bij. Even tot slot, er ging dus van 2000 jongeren de straat op. Gaat dat nog helpen? Uh, ja, want er, er zijn steeds meer mensen... die daar eigenlijk paal en berg willen stellen. Maar helaas zijn er ook heel veel politici... die dat een mooi punt vinden om te scoren. Volgend jaar zijn het verkiezingen in België. Dus wie weet zullen er nu ook eens politici opstaan... die zeggen, oké, okay, we moeten hier toch maar mee stoppen. Minder boetes uit de hele gemeente. Tot die tijd niet met z'n tweeën van de glijbaan. Martijn Schut in België, dankjewel. Rolof. Erben Wellemars is er zo voor zijn wekelijkse sportrubrieken gaat bellen met Hein Otterspeer. De Sprinter, die had een moeilijk weekend op het de NK afstanden. Waar Erben zelf zo shine. Mm -hmm. uh, we gaan dus het hebben over bekende heinen in ons quizje. Ik <lacht> omschrijf ze en jullie mogen roepen als je weet welke hein ik bedoel. Let op, Reinoud. In de jaren 80, tweemaal wereld- en Europees kampioen allround schaatsen. Hein Hij vergeer. Hij vergeer, helemaal goed. Handig met de zijs. Maagrein. Maagrein, heel goed. Zeevader. Had een neusje voor zilver. Oh, de heim van de zilvervloot. Wauw, ik voel me echt slecht, ik weet <laughs> Piet gewoon niet. Piet Heijn. Heijn. Heijn oh, ja. Rufu-artiesten die vele malen afscheid nam, maar tot vervelend toe weer een comeback maakten. Ja, ja, Heijn, uh, Heintje, Davids. Heintje David. Heintje David, je bent lekker onder de jazz. <laughs> Striptekenaar voor onder andere Dirk en DCD. moet jij weten als refu-man. <laughs> nee man. Hein de Kort. Oh ja, shit. Uh, Nederlands grootste kruidenier die op de kleintjes blijft letten. Oh, we zijn Ja, puntje hey, een voor Rijnoud. Straks dus Hein Otterspeer. <laughs> wel de lekkerste van het stel. Dat terzijde. Reinhard van Gent, dankjewel. You. Het internationaal met Jovis Stubinitsky. En. Gusts up to 65 knots. Dit is een heel belangrijk weerbericht.